Tien jaar geleden waagde hij de grote oversteek. Tien jaar geleden verhuisde hij van het Amerikaanse Boston naar het Nederlandse Amsterdam. Tien jaar geleden ontmoetten we elkaar op de jongerenavond van het COC op vrijdag. Deze jongen zocht en vond daar zijn eerste vriendje in mij. Ik waagde het op mijn beurt voor het eerst mijn hart echt hopeloos te geven aan iemand van vlees en bloed. Och, de jonge, prille liefde. De vonk die oversloeg, de herkenning. De dingen die we samen deden en beleefden. Alles zo intens, zo onuitwisbaar, zo onbeholpen nog. De vele details die we waarschijnlijk beide nooit zullen vergeten. Toch bleek het al gauw dat we elkaar weliswaar hadden gevonden, maar dat het gewicht van een liefdesrelatie te zwaar was voor ons. Tot mijn verdriet maakte hij het daar op dat vliegveld in Londen, uit. Onze liefde bleek van een andere aard dan we hadden gewenst. We vonden elkaar in eenzaamheid en onvervuld verlangen, maar we misten het vermogen de ander werkelijk tot troost te zijn. Er was weliswaar veel genegenheid en verwantschap, misschien al vanaf de eerste seconde, maar wat we daarmee precies aan moesten, de beste gevolgtrekking, daar liep het spaak. De jaren daarna viel er voor mij veel te leren. Door hem leerde ik dat je een relatie niet kunt forceren. Dat het niet genoeg is heel veel van iemand te houden. Dat het soms niet zo gezond is zoveel van iemand te houden. Door hem leerde ik minder naïef te zijn en meer voor mezelf op te komen. Al deze dingen leerde hij me, de meeste daarvan indirect... vaak tegen de klippen van mijn nog jarenlange romantische wensen in... Hij leerde me afstand te nemen. Hij leerde me ook te accepteren wat ik niet wilde accepteren. Met veel moeite, terughoudendheid van mijn kant en soms diep slikken leerde ik uiteindelijk ook van hem dat het mogelijk is toch vrienden te blijven of in ons geval opnieuw proberen die te worden. Een bijkomende les was iemand werkelijk het beste van het beste te gunnen, ook al ging dat lijnricht in tegen wat ik toen liever zou willen, zoals die relaties die hij na mij nog met anderen kreeg. Het laatste jaar zagen we elkaar vaak in de sportschool. Op de crosstrainer praten we bij over alles wat ons aanging, politiek, cultuur, nieuws, afgewisseld met onze angsten, onze hoop, onze zorgen. Daarna lachten we weer wat en besloten we snel weer eens een biertje te gaan drinken. Het deed me echt goed hem weer zo vertrouwd terug te hebben in mijn leven. Het voelde alsof we na tien jaar terug bij af waren. Die vrienden werden die we eigenlijk vanaf het begin bestemd waren te zijn. Na tien jaar is de cirkel nu echt rondgekomen. Het laatste biertje is nooit gedronken. Na tien jaar hier in Amsterdam te zijn geweest, heeft hij besloten voorgoed terug te keren naar de Verenigde Staten. Zijn bedrijf neemt hij mee, zijn huis heeft hij verkocht, zijn hond was al enige tijd aan de andere kant van de oceaan. Ik blijf hier achter, in Amsterdam, toch wel een tikkeltje weemoedig. Mijn liefde voor hem zal gelukkig altijd blijven bestaan. Vaarwel, Andrew. Veel geluk, het gaat je goed.